9 uur dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Alternatief voor de omstreden zorgwet van minister Schippers. Dat meldde bronnen aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws. Om het probleem van de vrije artsenkeuze op te lossen zou afgesproken zijn dat de budgetpolis niet doorgaat. In plaats daarvan kunnen mensen korting krijgen op het eigen risico als ze naar een zorgaanbieder gaan waarmee hun verzekering een contract heeft. Door deze aanpassingen van de huidige zorgwet hoeven de plannen niet behandeld te worden in de Eerste en Tweede Kamer. GroenLinks wil begin volgende week een debat met minister Schippers. Volgens de partij wil het kabinet via een omweg alsnog de vrije artsenkeuze beperken. De coalitiepartijen VVD en PVDA vinden dat Kamerleden terughoudend moeten zijn over de nasleep van de ramp met vlucht MH17. Een parlementariër kan volgens de VVD het onafhankelijke onderzoek voor de voeten lopen als hij zich er te veel mee bemoeit. CDA-Kamerlid Ontzicht en D66-Sjoerdsma hebben al vele tientallen Kamervragen over de ramp gesteld. De oppositieleden suggereren dat de overheid nalatig is geweest en dat het kabinet dat met rookgordijnen probeert te verbergen. De Kamer debatteert op dit moment over de onderzoeken naar de ramp waarbij 298 mensen om het leven kwamen.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 Het weer, opklaringen, het koelt vannacht af naar min 1 tot min 5 graden. De kans op gladheid is klein. Morgen blijft het droog, schijnt de zon geregeld. Het wordt 0 tot 3 graden, maar door de wind voelt het aan als een paar graden vorst. Dit was het NOS Journaal.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 Er zijn ook uh, kosten, nog moeite gespaard om uh, dit album uh, uit te brengen achter uh, Vos. Uh, en dan niet onze programmaleider, maar PHOS, zo uh, moet je het uitspreken. Uh, dus Vos uh, schuilt Eveline Vroland En zij heeft uh, dit uitgebracht. Uh, dat uh, singeltje, uh, wat je hebt uh, kunnen beluisteren, dat heet Fallout. En dus gaan we weer verder met de tweede gedeelte van de. de derde voorronde van de Rob Akda Award. En het woord is natuurlijk weer aan... PV Fischer. Ja! De geschiedenis van de rock'n'roll... is opgedeeld in... tien hoofdstukken. Het tiende hoofdstuk bevat... de climax van de rock'n'roll. Met uiteraard als keerzijde... het einde ervan. Ik vind je, één keer is leuk, maar... Even boe voor de geluistering, dames en heren. 1, 2, 3! Nee, en nu even klappen. Dat is Ruudje, die is er altijd bij. Ruud Meijnders, dames en heren. Jawel. Gaat hij zich verstoppen in zijn telefoon, weet je wel. Dat is ook goed. Oké, okay, Ruud. Prima. Waar was ik gebleven? Deze band is het negende hoofdstuk. En daarom de onvermijdelijke passage tot de Crux. Maar wie het uit heeft na het, het einde. Geef een applaus voor Chapter 9! We'll Dankjewel. De vierde band van vanavond is Chapter 9. Waar komt de, de naam vandaan nou? Uh, dan moet je eigenlijk bij Danny zijn. Ik geef... Ga ik naar Danny? Nou, het begon allemaal in Beverwijk. Maar de band is toch wel echt in Haarlem ontstaan. Dus we zijn een Haarlemse band. En uh, Chapter 9? Hoofdstuk 9? Na nou, hoofdstuk 8 komt hoofdstuk 9. <laughs> zijn jullie uh, literair onderlegd, uh, Bob? Ik zelf niet uh, heel erg, moet ik zeggen. Uh, we hebben wel twee filosofen in ons midden. Wie zijn dat? Dat zijn Arjen en Melissa. Ja. Uh, die zijn literair uh, onderlegder dan ik, zal ik maar zeggen. Ja, nou, dan ga ik... Uh, ga... Filosofie. Uh, dat, uh, en dan in de muziek? Ja, en ik heb, kan hem nog mooier maken. Ik werk in de bibliotheek. Stadsbibliotheek? Uh, in uh, Velsen. Oké, okay, dus wel even een stukje verder weg. Ja, ja, redelijk. Dus daar staan een heleboel boeken. Dus ik heb genoeg kansen om... Uh... Uh, om te raken ja, ja, ja. Maar is dat, is dat uh, neem je dat mee in de muziek? Uh, de, de filosofie of zo? ja zo uh, uh, nee ik speel alleen bas en ja, daar heb je die, de filosofie <laughs> bij nodig weet je wel? Dennis schrijft de teksten ja. en die heeft zijn eigen filosofie daarover ja. <lacht> het, het, het, het, het, het is dus niet, maar, maar goed. Uh, als uh, jij zegt, uh, de, de zitten, nou ja, Bob zei dat twee filosofen. Uh, maar goed, uh, Denny, maar uh, hoe, hoe kom jij met, met materiaal? Uh, waar waar, uh, waar uh, ontstaat dat bij jou? Uh, Grotendeels toch wel uit persoonlijke ervaringen. Ik moet toch wel stiekem toegeven dat de meeste teksten autobiografisch zijn. Dus uh, ja, en ik schrijf ook al aardig lang, vanaf uh, laten we zeggen eind puberteit tot nu. Dus alle ja, ervaringen die ieder mens meemaakt uh, zijn uh, herkenbaar terug te horen, denk ik, in de nummers. Ja. Is, het, is het ook zo, uh, dan moet je je toch ook een, een behoorlijk kwetsbaar opstellen ten opzichte van je medebandleden. Nou, ik heb het nog nooit zo openlijk toegegeven. Dus de volgende repetitie wordt toch makkelijker. Ja, maar goed. Ik kan me voorstellen dat als er, als er een stuk autobiografie in je leven zit. En dat verwerk je in de muziek. En je moet dat met bandleden uitvoeren. Dan kan me dat voorstellen dat je, je daar toch... Hè, dan moet je toch iets daarvan prijsgeven. Ja, ik denk dat ik dan een soort van een masker opzet of zoiets, want uh, los van de persoonlijke ervaringen staan we toch wel als een uh, ja, gemiddelde band gewoon met z'n vieren plezier te maken in de ruimte. En dan uh, zet je dat een beetje van je af, denk ik. Uh, uh, Danny schrijft de teksten. Uh, hoe gaat het muzikaal gezien? Kijk, uh, de overige drie aan. <laughs> Danny heeft meestal ook gewoon een, een akkoordenschemaatje of zo, of een vaag idee van een melodie. En dan neemt hij het mee de oefenruimte in. En dan. Vullen we de rest een beetje zelf in. En um, nou, als iemand iets vindt van doe het even zo. Dan proberen we dat gewoon. Mm -hmm. uh, melodie sta die, die, die staat meestal wel redelijk vast vanaf het begin. En dan is het gewoon daaromheen bouwen. En soms komt Danny ook gewoon met bijna, liedje, bijna affe liedjes aan. En dan, uh, ja, ja, dan, is dan het... heeft hij ook helemaal een demo gemaakt. Want hij bespeelt eigenlijk alle, nou, bijna alle instrumenten. Ja, we staan erop. Gelukkig zelf. Ja, uh, Danny kan ook drummen, toetsen speelt hij, uh, gitaar dus zo, oh, ja. vergeet ik nog iets, Triangle. Nou, een hele hoop dingen, maar goed, uh, ik zie jou toch achter de drums zitten. Ja, ja dus uh, Danny heeft altijd wel een, uh, een basisidee over hoe hij uh, wil dat de drums gaan klinken, maar daar heb ik verder vrijheid in uh, hoe ik het verder zelf invul. Uh, ik hoop het wel als het, uh, als het niet is wat hij zich erbij had voorgesteld. Maar aan de andere kant, uh, ik vind het wel uh, stoer. Uh, dat, uh, dat, dat zie ik niet vaak. Meestal is de dame de frontvrouw van de band. Maar bij jou is het gewoon... Uh, ik zit gewoon achter de kit en uh, laat me dan lekker fijn uh, de maat bepalen. Ja, het is eigenlijk veel veiliger dan zo vooraan. Ik zit gewoon lekker achteraan. En lekker te rammen. Uh, Werkt dat uh, goed voor jullie uh, alle drie? Zo'n uh, zo meid achter de, de kit? <laughs> dat werkt heel goed, ja hoor. Het is ook nog eens mijn zus. Ha! Ah, ja. Natuurlijk heel erg mee. Ja, we kennen elkaar sowieso al heel lang. Nou, ik mijn ja, zus natuurlijk het hele, ken ik mijn hele leven al. En Arjen en Danny ken ik ook al een paar jaar nu. Um, ze zijn eigenlijk heel vertrouwd met elkaar in de oefenruimte. Uh, Hoe lang uh, trek je al uh, met, met elkaar op? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk een jaar vier... Ik ja. denk ik, ja. ja. We, begonnen, we begonnen eind 2009, denk ik. We zijn vijf jaren. We zijn met. Uh, heet dit een klusteren? Ja, toch? Nee, Lustrum. Oh, lustrum, pardon. Een Cluster is van vijf jaren is een Lustrum. Aha. Die zijn we reeds gepasseerd. Hebben we niet gevierd. Maar uh, hoe zit het uh, nu met optredens en dat soort dingen? Uh, hebben jullie daar al. We eigenlijk vooral gewoon hier heel hard naartoe gewerkt. En uh, in, in aanloop hier naartoe een paar showtjes gedaan op verschillende plekken. En hierna hebben we eigenlijk op het moment niks staan. Uh, we hebben wel genoeg materiaal om een nieuwe EP of misschien zelfs een album te maken. En uh, ik denk dat we ons daar nu op gaan richten. Even deze avond afwachten natuurlijk. Uh, wat, uh, wat er daarna gebeurt. Maar ik wilde wil eigenlijk nog even terugkomen. Nou, gerust. Op een vraag die je net aan Danny stelde over zijn teksten of hij zich niet heel erg moet blootgeven. Uh, en ik had verwacht dat je dat bedoelde tegenover het publiek. Maar toen zei hij tegenover de bandleden. En ik denk dat dat ontzettend meevalt. Omdat hij schrijft natuurlijk wel... Misschien spreek ik voor mijn beurt trouwens. Hè, maar ik ga het even proberen. Uh, je schrijft, hij schrijft vanuit zijn persoonlijke ervaring wat hij meemaakt. Maar als hij er, Zodra hij de tekst af hebt, zeg maar... Af genoeg om de oefenruimte mee te nemen. Dan is het gewoon onderdeel van een liedje. Dus dan gaat het niet per se over die ervaring. Danny zei ook zelf... Het zijn herkenbare dingen. Dus in die zin... ...is het gewoon al deel van het liedje... ...en staat hij niet zichzelf zozeer uh, bloot te geven. Ik snap je een beetje de nuance? Ik, ik snap hem, ik snap hem, ik snap hem. Uh, maar het is goed dat je het uh, zegt. Uh, want we ronden het dan ook meteen af, het uh, gesprek. En dan ga ik naar Danny toe. Uh, want uh, waar kunnen ze jullie op vinden? We hebben onlangs een nieuwe website. Dat is www.chapter9syndrome.com En via daar kun je terecht bij alle social media. Facebook en uh, weet ik veel wat. Allemaal Bandcamp, Soundcloud... Dus uh, daar uh, staan we te vinden, te boeken en te beluisteren. Goed, dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel. Tot ziens. Merci. <applaus> dank je wel. Dat was Stars in Heaven. Er staat over onze EP. Die is opgenomen in Fox. Een van de weinige operaties die we hebben. In Harlem. Dit is al het laatste nummer. Het heet Danger de Moor. Een Franse titel. Dank wel dat jullie er waren. En vier me ribben man, hou erop. Dit was chapter. Het zou ons plezier in, jonge en uh, oudere laar, als u allemaal de neuzen deze kant op uh, doet en ook allemaal een beetje naar voren komt om deze band te bewonderen. De vijfde en voorlaatste alweer van vanavond. En ze is een singer-songwriter en optimist. Met haar band speelt ze vrolijke, sfeervolle nummers die ieder hun eigen verhaal vertellen en waarmee ze de luisteraar weet te raken... Ze laat zich graag beïnvloeden door muziekstijlen als pop-rock, country-jazz en soul. En dit is een dame met een missie, jawel. En die missie is zoveel mogelijk mensen positief inspireren met haar muziek. Misschien jullie ook Geef een applaus voor Ariane!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 It's easy to put your blinders on ignore Ja, uh, dan ga ik toch uh, in, een beetje in een bekend gezicht. Uh, want dit is geloof ik al de derde keer dat je opduikt, uh, Ariane. Bij uh, Rob Akta. Ja. Eerst met uh, One More Band, dan met Riders Rain En nu uh, met, met deze band. Ja, met Ariane inderdaad. Ja. Wat is het verschil? Um, Ariane is mijn singer-songwriter-solo-project. Een soort van solo-project, maar dan met band. Ja, ja, ja. <laughs> en Riders Rain is gewoon echt een band-band. Een band-band. Ja, een band die samen liedjes schrijft. En ik schrijf voor Ariane, schrijf ik de liedjes in mijn eentje. Uh, toch ontkom ik er niet aan. Want uh, dat verhaal van Riders Rain had op een gegeven moment wel een klein impactje op uh, 3FM gekregen. door uh, als demo van de dag. Ja, klopt. Ja, dat was wel heel leuk. Dat was bij jullie opgenomen. En... Ja, daar stond ik ook verbaasd, man. Hij <laughs> stond ineens op de radio, ja. Niet verkeerd. Ja. Oké, okay, of dit met, met deze band gaat lukken, dat is uh, vers 2. Uh, maar goed, hoe heb, je, hoe heb jij dit, uh, deze band uh, bij elkaar geharkt? <laughs> nou, we hebben allemaal op dezelfde school gezeten. Op het conservatorium. En um, niet allemaal hetzelfde jaar, overigens. Maar uh, zo uh, nu en dan komt er weer iemand uit een ander jaar bij. En dan gaat er weer iemand weg. En uh, ja, we zijn... Uh, ja, uh, klasgenootjes en schoolgenootjes, dat is het. Is dat, uh, is dat uh, ja, want het is de, de, de conservatorium van in Holland, hè? Ja, dat klopt. Uh, uh, Jij bent de bassist? Ja. Brian? Hey. Uh, maar goed, uh, want, want uh, ja, hoe, hoe, hoe, ben je er, hoe ben je eraan? Ja, klasgenoten, maar uh, dan moet je toch ook een muzikale klik hebben, denk ik. Ja, zeker. En dat begon al toen ik... Uh... De school zat eerst in Alkmaar. Ja. Toen zat ik altijd met Ariane in de trein. Ja. Dus toen hebben we al heel goed op een uh, persoonlijk niveau kunnen ja. bonden. Ja, ja, ja, ja. Ja, toen, kwam, ja, toen speelde ik ook toevallig bas. Dus ja, ja. dat is een mooi, mooi meegenomen. Ja. Uh, nou ja, Tom is de drummer. Correct. Maar... Correct. Uh, Droom je al je hele leven? Muzikale leven dan? Ja, vanaf dat ik zes jaar oud ben zit ik op les eigenlijk al. En daarvoor uh, sloeg ik ook al gewoon op alles wat los en vast zit. Pannen? Pannen, uh, pollepels. Ben je ouders er niet helemaal gek van? Mijn ouders zijn allemaal muzikanten. Dus dat, uh, die moedigden dat voornamelijk aan. Dat, uh, ja, is een heel, uh, heel verwend uh, verhaal eigenlijk wat dat betreft. Oké, okay. uh, dan ga ik naar, uh, naar Bas. Uh, de gitarist. Ja, hoi. hoi. <laughs> want uh, ook jij, uh, want het, je moet natuurlijk wel, het moet natuurlijk wel muzikaal allemaal klikken. Uh, ja, dat zeker. Dus dat was aan het begin even de vraag, want ik zit er nog niet zo lang bij, maar uh, ik geloof dat het allemaal wel goed zit uh, inmiddels. Uh, want uh, hoe, hoe zie jouw uh, muzikale paspoort uh, eruit? Nou, ik studeer nog uh, in het derde jaar nu van het conservatorium. Ja. En ik. Uh, nou, hoe ziet mijn paspoort eruit? Ik speel veel met verschillende mensen, waaronder uh, Ja. Uh, want ik, ik, ik hoorde die stiekem hoorde ik zat ik net al een gesprek uh, je hebt ook iets met Isaac Bullock ja Isaac Bullock is een vriend van me en uh, daar speel ja echt het is echt waar en uh, daar speel ik regelmatig mee onder andere Emmy Perez en uh, mijn vriendinnetje Camila Alfieri daar ben ik duo mee okay. en uh, nog een paar andere artiesten dus uh, maar dit is ook weer iets uh, heel leuks natuurlijk maakt het natuurlijk wel allemaal heel erg compleet. Dan ga ik ook nog even naar de andere dame in het gezelschap. Want dat is de toetsendame. Uh, want ja, uh, dat is, uh, ja, hoe ben jij erbij gekomen? Hoe ben ik erbij gekomen? Eigenlijk heb ik ook weer de vorige toetsenist vervangen. Uh, dus het bandje gaat eigenlijk al een tijdje mee met verschillende muzikanten erin. Maar ik zit er inmiddels een jaar bij, zo'n beetje. En uh, ik, ik ken Ariane van School. Ja. Uh, zij schrijft de liedjes en jullie moeten het uitvoeren? Ja, eigenlijk wel. Zo begint het wel. Uh, Ariane komt met een idee. En, maar meestal is dat uh, zang en piano erbij bijvoorbeeld. Ze heeft een idee over de instrumentatie en over de partijen. Maar we gaan het echt in de oefenruimte met z'n allen uh, maken tot wat het uiteindelijk wordt. Dus we proberen allerlei dingen uit. En uh, onze eigen input is altijd van harte welkom. Dus met z'n allen werken we het eigenlijk tot een, uh, tot een geheel. Ja. Dus het, uh, de muzikale dingen, dat uh, doen jullie doe doe eigenlijk met z'n allen? Ja, maar uiteindelijk heeft Ariane... Janne, die heeft, die heeft een final vote. Dus als onze eigen input niet, niet goed gekeurd <lacht> wordt, dan, dan horen we dat ook. Ja. Then, wat, wat voor het type ben jij dan in de, in de band? Is het dan echt uh, gewoon van uh, dameswil is wet? Nou, um, ik ben op zich wel... Uh, wel, ik heb wel echt mijn ideeën. Ja. Maar af en toe dan weet ik gewoon dat ik dat niet beter ga weten dan Brian. Bijvoorbeeld Brian heeft, speelt bas. En ik weet dat ik gewoon niet, geen bas kan spelen. Ja. Dus als hij een goed idee heeft. Dan is dat vaak beter dan mijn idee. Ja. Maar is het ook zo van. Kijk zij bedenkt het wel. Maar uh, jullie moeten natuurlijk op een gegeven moment ook. Uh, ge uh, kunnen jullie wel een beetje tegengas uh, geven? Ja ja absoluut. En het blijft, uiteindelijk blijft het altijd een uh, soort van teamprestatie. Want het is, ik vind het onze taak om. Um, de ideeën die Ariane heeft, om die maar naar haar gehoor en naar haar wens uit te voeren. Uh, en soms weet iemand niet precies wat ze wil, en dan ga, je, ja, dan ga je wat verschillende dingen uitproberen. En dan kom je zo tot een liedje. Ja, ja, dus een melodielijn uh, bedenken? Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, ik heb... Uh, ik kan er niet zo over meepraten, omdat ik pas net bij het bandje zit, dus voor mij was het gewoon de liedjes even checken en uh, op een flikken krijgen als ik een partijtje niet goed had gecheckt, en... Uh, maar ik hoor al, de stemming zit er wel goed in. Het is super gezellig. Goed, Ariane, als afsluiter, uh, waar kunnen ze jullie vinden? Op www.ariannamusic.nl en op Facebook uiteraard op Ariane Band. Oké, okay, dankjewel. Ja, bedankt. Maakt, die zijn te beluisteren via Spotify. Maar je kunt je ook uh, die nummers aanschaffen via iTunes. Onder andere, uh, je kan Ariane bewonderen via www.arianemusic.nl. En ik kan je verklappen, dit jaar worden er weer opnames gemaakt. Dus hou dat in de gaten via haar website. Uh, geef nog even een applausje voor Ariane met die prachtige stem. Wij gaan ombouwen. Nog 10 minuten, dan de laatste band van vanavond. Op het laatste moment zijn ze erbij gekomen. Straks meer. Tot zo! Yeah, yeah. De band van vanavond, maar wat hebben we een fantastische avond tot nu toe en we hebben nog even een toegiftje. We begonnen natuurlijk de avond met Jurre, die was of die is 17 jaar en we eindigen nu met een band met een gemiddelde leeftijd van 16 jaar, dames en heren. Jazeker, op het laatste moment zijn ze erbij gekomen. Gisteravond hoorden zij dat ze vanavond mochten, moesten, eigenlijk moesten spelen. Want spelen moet je nou eenmaal omdat bloed waar het bloedkruid kruipt niet aan zo is het. Um, de band is ontstaan tijdens een muziekavond van het ACL Haarlem. Het ECL is natuurlijk het eerste Christelijk Lyceum. Um, ze zitten allemaal in vijf EWO in verschillende klassen. Maar bij de muziekles komen ze samen en dan geeft het los. De zes bandleden maken hun nummers door fantasie en musicaliteit te combineren. Ze deden mee aan het hit Haarlems Interscholair Toernooi en Topsport Noord-Holland. Maar nu vanavond als afsluiter bij de Europa de just spark Laatste in the band die uh, gespeeld heeft, Despite Reality uh, Jochem. Ja, want jullie werden de laatste. Ja, ja, vanwege de loodjes werden wij laatste, maar we zijn het gewend vanwege de open avonden op school. Oh, is dat zo? Uh, meestal worden we dan als slot echt neergezet. Dus het, op, op zich kwam het wel weer bekend voor om als, als laatste te spelen. Maar je kan ook meteen zien hoe de andere band spelen. En dat is wel... Maar hoe, hoe hebben jullie het zelf beleefd? Nou, ik vond het heel leuk. Het was wel leuk om in ieder geval mee te doen hieraan. Ik weet niet of het heel goed ging, maar het maakt niet echt uit. Uh, maar is dat, is dat belangrijk dan? Nee. Uh, Vinden jullie het, Tara, uh, wel leuk om eens even op zo'n podium te mogen staan? Ja, dat vooral. Ik denk ja, helemaal omdat we gisteravond pas te horen kregen dat we hier mochten staan. En dat we al best wel lang, we waren eigenlijk bezig met kunstben, En dat is pas over een tijdje, dus we hadden niet echt samen gespeeld. En dan vind ik het vooral gewoon heel leuk dat we er mogen staan. Dat is verder niet zo heel belangrijk. Het is wel cool dat je in korte tijd, Laurens, gewoon uh, iets neer moet zetten en dan eventjes in 20 minuten tijd uh, alles uit de kast moet halen om even op een podium uh, het beste van jullie uh, naar boven te halen. Ja. Een mooie uitdaging. Ja, zeker. Dat is, uh, dat is wel stressen vandaag. We hebben in elke mogelijke pauze nog even samen gekomen in het muzieklokaal en dan even oefenen, want we moesten hier natuurlijk al om vier uur zijn. En, uh, maar goed, ja, op het podium raak je in een soort uh, trance. En dan hoor je niet helemaal of het nou uiteindelijk goed ging of niet. Nee. Dus dat hoor je wel terug op de opnames. Maar ja, voor je gevoel ging het wel uh, lekker. En het publiek ging wel uit zijn dak. Uh, ja, want dat laatste... Is dat ook een beetje een drijfveer van jullie? Ja, ja, het is wel uh, leuk om te zien dat het publiek je muziek waardeert. En dat, je, dat ze met je losgaan. Dat je niet los aan het gaan bent voor een... Voor een stel stilstaande mensen die een beetje knikken op de maat. Het ja. is toch veel leuker als het publiek gewoon meedanst. Uh, is het een schoolband, uh, Jochen? Uh, nou, we zijn ondertussen door uh, onze uh, CKV-ploeg uh, ja, eigenlijk. CKV uh, is uh, voor cultureel kunst? C C-11. Ja, cu door de, door de C-11, we zijn in ieder geval tot... Uh, Ten eerste tot Partyband uitgeroepen. Partyband, ja! Zo dus, dus hebben ze ons genoemd en ondertussen ook wel de, de band van de school eigenlijk die het ACL representeert. Ja, het ACL. Ja. Uh, want uh, Boris, zit jij ook op het ACL of niet? Ja, we zitten allemaal op het ACL uh, in deze band. Ja. Ja. Uh, wat, ja, ik, ik, ken het, ik ken de school alleen maar als ik uh, op mijn fietsje uh, door de regen... en dan naar links kijk ik op de Leidse Vaart... en dan zie ik een oud gebouw staan en, uh, en dat is het dan. Nou, het is wel iets meer dan dat. Hè. <lacht> het is, uh, het is uh, nou ja, toch wel hoor. Ja, het is ook gewoon een school. Doen ze, doe ze ook echt wel aan muziek? Ja, we kunnen in ieder geval uh, iets van één uur in de week muziek. in week. Ja, twee uur, maar één uur spelen... Ja, maar dat is allemaal niet muziek spelen. Dat is ah, okay. theorie, hè? Het is een examenvak bij ons op school. Dus dan krijg je ook uh, kunst algemeen. Je moet dingen over kunst leren. En muziekpraktijk en muziektheorie. Ja. Ze doen ook heel, op het ECL uh, best wel veel muziekavonden. En uh, modules en dingen dat je mee kan doen naar festivals. Ook dus dat we waren uitgenodigd voor hit. Dat is allemaal via school gegaan. Ja. En dat, ja, we hebben wel best wel veel bandjes en muziekmensen op school ook en zo. Ik ga toch even, hè, er was ooit ergens vetroep uh, een koornherd lyceum. En die hebben toch twee illustere uh, liedjesschrijvers en liedjesmakers Boudewijn de Grote en Lennart Nijg, voortgebracht. Dus, ja, het kan wel natuurlijk, hè? Ja. Nou ja, <lacht> wij, wij hebben... Hebben jullie ook geschiedenis daarover gehad, of niet? Bij de muziekles? De geschiedenis over? Boudewijn de Grote en Lennart Nijg. Nee, we zijn nog meer echt bezig met de dingen van barok, uh, romantiek en allemaal van die. Uh, maar we, we hebben ook wel jazz gehad en zo, maar een beetje oude. Oh, oude dingen, ja. Ja. <laughs> uh, Als je dit uh, nu beleefd hebt, zo'n avond, smaakt het dan nou meer? Ja, zeker. Ja. Het is wel uh, optreden, het is natuurlijk het leukste deel van het samen muziek maken. Naast de nummers die je gewoon door middel van jammen en door samen improviseren, dat daar nummers uitkomen. Maar verder is het gewoon uh, optreden. Dus echt geef je de grootste adrenaline kick die je uh, kan krijgen. Wat mij betreft. Ik ga even nog uh, naar, uh, naar mijn buurman. Wow. coole zonnebril. Thanks. <lacht> ja. is, is, is dit ook despite reality? Is dit ook een beetje uh, wat jullie willen zijn? Uh, ja, het is eigenlijk... We hebben het me me meest bedacht. <lacht> nou... De, de echte goede achterliggende reden is eigenlijk dat ondanks de realiteit zoals school en de echte nodige dingen, um, dat we alsnog muziek willen maken en lol willen hebben. En de officiële manier hoe de naam is gekomen is eigenlijk dat ik Despite een mooi woord vond. En toen dachten we, wacht laten we daar onze bandnaam van maken. Nou die hebben, we al. Nou ja. die hebben jullie al. Nou uh, ja, we hadden die naam, maar we vonden het best wel stom. Dus we hebben een paar maanden nagedacht over wat het dan wel zou kunnen worden. Maar dat waren allemaal nog slechtere dingen. En de hele tijd bleef het voor het gemak maar despite reality noemen. En toen uiteindelijk was het zo van, nou ja, laat maar zitten dan. Dan is dat ook wel goed. Het klinkt een beetje cheesy. Maar. Dus we hebben een beetje mee leren leven. En we hebben dan maar voorbereid dat als iemand er nog eens naar vraagt, een beetje kritisch. Dat we dan zeggen van, welke naam heb jij gekregen? Ah, Joost. Hebben je, hebben je ouders die naam gegeven om een reden? Ja, ze vond een mooie naam. Nou, wij vonden dit een mooie naam. Dit vonden jullie dus een mooie naam. Is, is dit ook nog op het wereldwijde web uh, terug te vinden, uh, Boris? Uh, nou, in ieder geval te vinden op Facebook. Dat denk ik nog wel. Ah. Ja, dat wel. Ja, dat nog wel. Allemaal liken. <laughs> ja, dat nou is goed bij deze gedaan. Jongens, dank jullie wel. Graag ja, gedaan. Oh. Ja. Uh, ja. Dank je. Ja, bedankt. Chillings. Nou, bedankt allemaal. Uh, we gaan uh, het volgende liedje. Uh, het gaat over auto's. Dat is heel makkelijk gezegd. En dan komt het op een gegeven moment waar jullie allemaal mee kunnen doen. En we hopen dat jullie dat ook allemaal gaan doen. Het wordt gezellig. Dit is tegelijk ook ons laatste liedje. Geniet allemaal. The course, but I couldn't see The sound of a AP10 Trolling like a bed When the smell of burning rubber In the air Nights of the road Without a fight When we're not gonna stop inderdaad uh, kaal. Die uh, Belinda Gurrenson heeft uh, gewoon gelijk uh, met, uh, met, de, met dat kaalheidsprobleem uh, van deze jongen. Ja, het zit er meteen ook weer op voor deze avond. Straks uh, krijgen we Sherald Duif met nog een keer een aflevering van Tussen Eppen en Vloed. Deze dame gaat uh, 20 februari optreden in Sugar Factory en daarvoor hoort hij trouwens Jerusa die het voorprogramma van Milo mocht uh, verzorgen. Tot volgende week.